Voor de kust van Libië ligt er inmiddels ook een Nederlands marineschip. De tromp kan als het nodig is evacuees aan boord nemen. Roemenië en Bulgarije mogen voorlopig niet toetreden tot het Europese Schengengebied... waarin de onderlinge grenscontroles zijn afgeschaft. Volgens de EU-ministers hebben de twee landen nog te weinig vooruitgang geboekt... bij de bestrijding van corruptie en criminaliteit. Aanvankelijk zouden Roemenië en Bulgarije dit jaar toetreden tot de Schengenlanden. Maar de EU stelde dat vorig jaar voor onbepaalde tijd uit... vanwege de corruptie en criminaliteit in beide landen. In het noordwesten van Pakistan hebben leden van een extremistische terreurgroep... elf tankauto's met brandstof vernietigd. De tankauto's waren van de NAVO. Het konvooi was op weg naar Afghanistan. Bij de aanslag op de tankwagens zijn twee begeleiders... en twee chauffeurs van het konvooi gedood. Terroristen overvielen het brandstoftransport bij Peshawar. In Polen zijn deze maand 30 mensen door de kou overleden. Daarmee stijgt het dodental door het weer deze winter tot boven de 200. December was met ruim 130 doden de ergste maand tot nu toe. Op sommige plaatsen in Polen daalt de temperatuur s'nachts tot min 20. De politie deelt warme maaltijden uit op straat en waarschuwt daklozen om niet buiten te slapen. In de Poolse hoofdstad Warschau zijn vuurkorven neergezet bij bushaltes om de reizigers warm te houden.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 De Amerikaanse Space Shuttle Discovery is voor de laatste keer gelanceerd. De zes bemanningsleden gaan voor elf dagen naar het internationale ruimtestation ISS. Na deze missie gaat het 26-jarige ruimteschip met pensioen. De ruimtereis is de 39ste van de Discovery. Geen enkele Space Shuttle heeft zoveel missies uitgevoerd. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA heeft de Discovery in totaal... een afstand van 230 miljoen kilometer gevlogen. In Amsterdam wordt vanmiddag de februari staking van 1941 herdacht. Burgemeester van der Laan zal bij het monument de dokwerker een toespraak houden. Er worden gedichten voorgedragen. 70 jaar geleden legden mensen in Amsterdam massaal het werk neer. Ze protesteerden tegen grote razzia's die in de dagen daarvoor waren gehouden. De Duitse bezetters hadden ruim 420 Joden opgepakt... van wie de meesten niet terugkeerden uit de vernietigingskampen. De staking tegen de razzia's duurde een paar dagen... en werd uiteindelijk door de Duitsers met geweld gebroken. Ajax, FC Twente en PSV hebben zich geplaatst bij de laatste 16 van de Europa League. FC Twente speelde gelijk met 2-2 tegen Rubin Kazan. Vorige week won Twente al met 2-0. Ajax won met 2-0 van Anderlecht. En PSV versloeg Lille met 3-1. In de achtste finale speelt PSV tegen Glasgow Rangers. Ajax en Twente nemen het op tegen de Russische clubs. Tegen Russische clubs. Ajax tegen Spartak Moskou. En Twente tegen Zenit Sint-Petersburg. Het weer vanochtend op veel plaatsen mist. Vanmiddag is het bewolkt en dan neemt de kans op wat lichte regen toe. Het wordt 7 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. Morgen veel regen, maar zondag is het overwegend droog. ANBB Verkeersinformatie. Met uitzondering van het noordoosten... heeft het verkeer in het hele land last van dichte mist. Viel is in de regio Rotterdam door pechgevallen. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Botlektunnel 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Er staat een tankwagen met pech op pechopknoppend ketelplein... Het geeft vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Er staat tussenkant op een klein polderplein in Schiedam-Noord 4 kilometer. In het noorden is de N31 dicht, Leeuwarden-Drachten. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Leeuwarden-West en Goudum. IJs koud. Dat zal u met een Bosch HR-ketel niet overkomen. Kies daarom nu voor de betrouwbaarste, een Bosch HR-ketel. Bosch geeft vijf jaar gratis extra garantie op de Bosch HR-ketels. Kijk snel op boschcvketels.nl Geen nieuwe snelwegen, maar fietspaden. Kies partij voor de dieren. Met Hans. Ja, hoi Hans, Zie hier met agenda. Met in die agenda een grote rode streep naar ons bedrijfsuitje.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De chaos in Libië is nog altijd groot. Reden voor sommige Nederlanders om niet te wachten op een evacuatie, maar zelf te vluchten. We spreken straks een van die waaghalsen. Eerst naar het laatste nieuws. Er zou nog steeds hevig gevochten worden in een aantal steden in het westen van Libië. Gevechten tussen troepen van Gaddafi en demonstranten en overgelopen soldaten. In het oosten van Libië is geen centraal gezag meer. Daar lijkt het relatief rustig. Hans-Jaap Melis van de Wereldoorhoep is in de oostelijke havenstad Benghazi. Hans-Jaap, kun je dat bevestigen? Is het bij jou rustig? Zeker. En het waait ook minder dan gisteren. Oh. Toen het ook nog heel onstuimig weer was, waardoor uh, evacuees niet weg konden... of met moeite uh, schepen konden aanmeren. En uh, het is vrij rustige nacht geweest, op de avond is er nog wel veel geschoten en dat klinkt dan soms bedreigend, maar het is vooral vreugdevuur geweest. Ja. En, en kun je be bevestigen dat er in het westen nog wordt gevochten? Dringt dat door tot in Benghazi? Ja, daar is men heel erg druk mee bezig. Ze, ze volgen alles op de voet, hoewel de telefoonverbindingen uh, ook binnen Libië uh, moeilijk zijn soms. Maar uh, er zijn allerlei contacten met andere plaatsen in het land en uh, ja... De mensen hier hopen dat de snelheid van de revolutie, hè, dat gaat allemaal heel snel zo, uh, dat zijn ze zelf ook door verrast, maar dat, dat, dat die snelheid erin zal blijven zitten en dat uh, het uiteindelijk nog alleen maar om Tripoli zal gaan. Nou zagen we zagen gisteren een kaartje, uh, Hans Jaap, uh, uitgegeven door volgens mij de Libische jeugdbeweging, mm. waarop te zien was dat uh, Gaddafi eigenlijk in niet zo heel veel steden meer de macht heeft. Uh, hebben de mensen daar bij jou ook dat idee dat Gaddafi echt snel terrein aan het verliezen is? Ja, ze denken toch echt wel dat, uh, dat het gauw gebeurd kan zijn. Hoewel ze ook wel bang zijn dat als hij uh, op een gegeven moment nog maar Tripoli heeft... of een gedeelte van Tripoli... dat hij met de mensen die hem nog gedrouw zijn uh, zich kan ingrapen... en dat je dan uh, ja, tot een zwaar eindgevecht gaat komen. Um, en dat, dat blijft gewoon een beetje gisteren ook. Wat gaat Gaddafi doen? En niemand kan echt goed naar het hoofd van Gaddafi kijken. En uh, gisteren kon je dat eventjes door die toespraak... Hè, aan de telefoon, niet bij een tv-station... En ja, daar wordt ook alleen maar weer om gelachen hier of men is boos dat hij uh, dat daar dan in zegt van ja, jullie zijn een beweging die uh, door Bin Laden uh, uh, opgericht is, jullie ja. zijn Al-Qaeda. Uh, dus het is dus zo'n onberekenbare man dat men hier wel de gebeurtenissen volgt en probeert in te schatten wat hij gaat doen, maar niemand weet het. Nou, bericht jij gisteren al over Benghazi. Dat er eigenlijk, ja, er komen wel groepjes verstandige mannen bij elkaar. Die spreek jij ook en die overleggen wel wie het moet doen. Maar wie heeft er nou de leiding? Ja, en ook nog vooral, uh, verstandige vrouwen. Uh, dat is ook zo'n gemixte comité. Heel goed, ja. Uh, ze zeggen zelf van niemand heeft de leiding. Want het moet een volksbeweging zijn. En, uh, maar intussen zie je natuurlijk wel dat bepaalde figuren. Waaronder trouwens een van die vrouwen. Wel degelijk meer leiding naar zich toe trekken. Het is een soort juridisch comité. En ze proberen ook nu met verschillende. Ze hebben. Ze gesplitst eigenlijk in verschillende comité's. Waaronder zelfs een mediacomité. Dat moet de pers begeleiden. Er komen oh. mensen naar mij toe zelfs van. Wil je dit misschien zien? Ben je daar al geweest? Dus het wordt al wat professioneler. En ook worden er uh, folders uitgedeeld op straat. waarin mensen worden opgeroepen om te stoppen met plunderen van overheidsgebouwen. Want dat is natuurlijk de afgelopen week. Uh, dat er is veel gebeurd en brandgestoken ook. En mensen gaan er ook op de foto. Met families komen daar ook kijken op plekken waar ze nooit konden of durfden komen. Maar um, ja, hebben natuurlijk ook, als, als je in het nieuwe, bevrijde Libië verder wil gaan, heb je ook bepaalde gebouwen nodig. En dus er staat op die folders van, jongens, we zijn één stam, één stam genaamd vrij Libië en wij moeten nu verder. Mm. Dat klinkt, Hans Jaap, als een goed georganiseerde chaos, um, om het zomaar even te omschrijven. Voel jij je ook veilig daar? Of heb je het gevoel ja, dat dat ook kan ontsporen? Veilig. Ik voel me veilig, uh, maar ik word wel steeds gewaarschuwd door mensen van... Uh, als ik bij dat overheidsgebouw, dat gerechtsgebouw is, waar eigenlijk uh, het centrale comité hier dan zit, uh, weggaan, dan wilden er altijd jonge mannen van uh, de opstandeling met mij meelopen voor mijn veiligheid. Ik heb ook wel het idee dat ze het heel prachtig vinden. <lacht> door de stad te lopen. Uh, maar even was het gisteren in dat gebouw onveilig en ben ik eventjes ook door een paar mannen even... Ja, geëvacueerd en even in de andere gang gebracht toen een man met een pistool binnenkwam. En um, ze pakte het pistool van hem af, het werd een vechtpartij, daar zat ik half in, zeg maar, in die vechtpartij. En, um, en ja, het was onduidelijk wie dat nou was en, en die man leek mij ook een beetje niet in orde um, en wat hij nou wilde, maar ja... Er ontstaat weer even paniek. De angst is onder deze opstandelingen nog steeds dat er elementen van het regime van Gaddafi nog steeds in deze stad zijn. Het uh, regime bestond natuurlijk ook bij verklikkers. Uh, niet iedereen is deze stad ontvlucht om naar, naar Tripoli te gaan uh, als, als je Gaddafi-gedrouwen bent. Die zitten nog steeds ergens. En, en ja, wat gaan die mensen doen? Ja, goed. Hans-Jaap Melis dus nog steeds op zijn hoede daar in Benghazi. Op het oosten van Libië naar het westen. Daar is de situatie wat onduidelijker. Onze verslaggevers zijn daar nog niet in de steden. Het is in ieder geval wel duidelijk dat de mensen daar wegvluchten. Wegvluchten voor het geweld. Bijvoorbeeld naar de grens met Tunesië. Daar komen veel vluchtelingen aan. Verslaggever Roepauw is bij die grens en hoorde de verhalen aan. Mensen komen met honderden tegelijk de grens over. Busjes afgeladen met mensen. boven op het dak. Tientallen koffers. Militairen lopen te slepen met slaapmatjes. Een van de gebouwtjes hier doet dienst als opslagplaats. Bijna tot aan het plafond pakken, drinken, flessen water op de grond. En hier worden broodjes gesmeerd. Aan de overkant van de straat is het een geduw en getrek om in de bus te komen. Mensen slepen echt alles met zich mee. Enorme balen bagage, televisies, alles moet mee. Een kilometer of drie verderop heeft het leger een tentenkamp ingericht voor de eerste opvang van de mensen die de grens over zijn gekomen. What are these people waiting for? What's happening in this tent? Oké, dus is voor te registreren, Om de informatie en te zien of er is enig is. ziek voor de geef to de dokter. Oké, de hospital is over daar. Yeah. Aha, oké. Okay. Yeah. Hier staan mensen in de rij die zich kunnen laten registreren. Veel mensen die de grens over zijn gestoken hebben geen Verblijfsvergunning om in Tunesië te zijn natuurlijk, dus dat moet allemaal geregeld worden. En er wordt meteen ook gekeken of hun misschien iets mankeert. En als dat zo is, dan gaan ze gelijk door naar, het, uh, naar de hospitaltent. Where do these people uh, come from? Or here from Egypt. Aha. Oh, yeah. Een vrolijk lachende man. I am, I am Hij blijkt uit Egypte te komen. Uh, al En dan hier... Tunis is het. In de paar woorden die we gemeenschappelijk hebben zegt hij... Ik kom uit Tripoli, nu ben ik hier, dan naar Tunis en vervolgens terug naar Egypte. hè? Het is het hier. Er is een volledige medische post ingericht. De dienstdoende arts vertelt dat iedereen hier geholpen kan worden. Maakt niet uit waar hij mee komt. Hoe ziek of verwond hij ook is. Nou valt dat vandaag erg mee. Er is één jongen binnengebracht met een schotwond in zijn rechterarm. Maar voor de rest zijn de mensen ja, vooral in de war. Maar als het nodig is kunnen mensen hier ter plekke worden geopereerd. Gereanimeerd en alles wat er verder nodig is. Wat opvalt is dat het niet alleen het leger is... en andere officiële instanties zoals, het, zoals de Rode Halve Maan... en de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... maar vooral ook heel veel vrijwilligers. Er komt nu een personenauto aanrijden... met een Tunesische vlag op de motorkap geknoopt. De drie mannen die uitstappen zijn gewone burgers, zoals ze zeggen die iets willen doen voor de mensen die de grens zijn overgestoken. En dat kan zijn dat ze zorgen voor water, voedsel, kleding. Alles waar maar behoefte aan zou kunnen zijn. Opvallend is wel dat we ook niet uit de mond van deze mensen... die vers uit Tripoli of uh, omgeving komen... de verhalen horen die al een paar dagen de ronde doen... Over beschietingen, zelfs met raketten. Of over moordpartijen door huurlingen. Wat wel duidelijk is, is dat deze mensen zich niet meer veilig voelen in het land waar ze te gast waren. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor uh, heel wat Nederlandse toeristen, mensen die in Libië zitten. Matthijs Boertje maakte deel uit van een reisgezelschap van uh, 16 mensen die een bustocht maakten door Libië. Toen het uh, onrustig werd, zijn ze naar Tunesië gevlucht. Uh, ze stappen straks op het vliegtuig naar Nederland terug. Matthijs Boertje, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat u blij bent uh, dat u weer naar huis kunt zo. Aan de ene kant wel. En aan de andere kant is het wel heel erg jammer om uit Libië weg te gaan. Omdat het... Uh, ja, het was het begin van een uh, heel fijne reis, dachten we. En uh, ja, de mensen waren heel erg aardig. En ja, het is eigenlijk een heel prachtig land. Hoe zou de reis eruit gaan zien in uh, Libië? Uh, we waren drie gecombineerde groepen. Een aantal mensen zou uh, een paar nachten in de woestijn gaan. Uh, zouden mensen na een week naar huis gaan. En ik was een van de mensen die twee weken zouden blijven. En, uh, en welke, ja, we zouden welke steden we... zou je bezoeken? We uh, begonnen in Tripoli. Dan zouden we naar de woestijnstad Kadams gaan. Dan weer terug naar het noorden. Dan vliegen naar het oosten naar Benghazi. En daar zouden we dus uh, zowel rondom Tripoli als rondom Benghazi een aantal ruïnes, uh, Romeinse ruïnes, gaan bezoeken. Ja. En hoe is de reis nu uiteindelijk gegaan? Hoe bent u het land uitgekomen? Uh, wij zijn van... Uh, het werd al heel duidelijk in Tripoli dat het uh, daar niet echt uh, in de haak was. Nee. Toen zijn we naar het zuiden, naar de woestijn afgereisd. En toen we op weg waren daar naartoe... ...was het al heel onrustig. Overal waren checkpoints en het hotel waar we zouden logeren. Dat was helemaal gesloten, omdat de mensen heel erg bang waren. Dat bleek uh, Gaddafi-aanhangers te zijn. Toen kregen we daar pas voor het eerst na drie dagen bereik met onze mobiele telefoons... ...omdat we bij de grens met Tunesië waren. En toen hoorden we dat we het land uit moesten. En uh, toen is er van alles uh, geregeld door de ambassade en door Rosetta Reizen... Uh, ...waarmee we de reis maakten. En die bevalen ons aan om naar het noorden te gaan en daar de grens met Tunesië over te steken. En hoe is dat dan gegaan? Ben u dan met, met, met een bus de grens overgestoken? Zo, met een touringcar. En de mensen die al de dagen bij ons waren, zijn ook meegegaan tot aan de grens. Want zij mochten uiteraard de grens niet over en de bus niet. Dus daar zijn we lopend uiteindelijk de grens over gegaan. Dat moet een raar moment geweest zijn voor... u. Ja, het is wel vaker als je van het ene land naar het andere land gaat. Maar ja, er waren natuurlijk extra drukte en veel Tunesiërs die ook het land moesten verlaten. Ja. En uh, ja, een beetje met pijn in het hart. Want uh, tot dan toe hadden we het eigenlijk aardig gehad. Maar uh, ja, de, de situatie was er wel zo naar dat het heel goed was dat we geëvacueerd werden. Ja, u, bent, u heeft wel het gevoel dat u geëvacueerd bent. Het is niet zo dat u zelfstandig uh, het land bent uitgevlucht. Nee, nee, nee. Er is goed voor ons gezorgd. Dus, uh, en als groep ben je toch iets sterker. Dat is uh, toch fijner dan dat je alleen reist. En het is ook geen land waar je echt makkelijk alleen kan reizen. Ja. Dus, uh, alles is in het Arabisch. En uh, Behalve ons reisbegeleidster beheerst niemand dat. Dus uh, je voelt je al gauw vreemd. Dan. U bent uh, met pijn in het hart de grens overgegaan, samen met heel veel vluchtelingen? Uh, ja, al is de, het woord vluchtelingen misschien heel erg zwaar. Het ging allemaal heel geordend en... Uh, nou, en, sorry, ik moest even inchecken. Ja, je en, moet uh, weg, hè? <laughs> ah. Nee, nee, dat, het dat was vrij geordend, ging dat van, vanuit Libië naar ja. Tunesië. En daar stonden mensen met open armen ons uh, te ontvangen. Want de Tunesiërs, die, ja, die hebben natuurlijk ook zo hun gedachten over ja. Libië. Ja, Martijs Boertje, we houden u niet langer op. Goede thuisreis. Dank u wel. Zo dadelijk, het blijkt dat er geen baby's meer geboren worden op de Schelling. Hoe dat zit hoort u zo. Eerst naar Kees Kwaks. Het is vrijdag, maar wel mistig hè Kees? Het is mistig. Uh, het hele land met uitzondering eigenlijk van het Noordoost... heeft het verkeer er eigenlijk overal last van. Uh, files in de regio Rotterdam vooral door pech gevallen. De A15 richting Europoort bij de Botlektunnel, nog twee kilometer. Er staat een tankwagen met pech en die staat vrij vervelend... bij knop ketelplein. Blokkeert daar de rechte rijstrook. En het verkeer op de A20 heeft daar last van richting Hoek van Holland. Er staat nu vier kilometer file vanaf knop een klein polderplein... tot aan Schiedam-Noord. En een aanrijding op de N31 Leeuwarden-Drachten. Daarom is de weg tussen Leeuwarden-West en Gautum in beide richtingen dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Karin Alberts gaan we meeschakelen. Ze heeft het vanochtend over varkens en varkensstallen. De provincie Brabant gaat vandaag belangrijke beslissingen nemen. Maar waarover, Karin? Ja, de provincie Brabant beslist vandaag welke uitzonderingen er gemaakt gaan worden. Een jaar geleden hebben ze besloten dat megastallen niet meer mag. Dat uh, is uh, na aanleiding van een aantal uh, 33.000 handtekeningen van burgers... Uh, die hebben gezegd, wij willen dat niet meer, dat soort grote stallen met uh, dieren in onze provincie. Is de provinciale staten, is daarmee akkoord gegaan? En vandaag wordt er gezegd, maar ja, die mensen die al bezig waren, die varkenshouders, met investeringen, met uh, het verplaatsen van hun bedrijf, met het afbreken van het bedrijf, ja, die kun je niet zomaar van de een op de andere dag uh, de wacht aanzeggen. Maar wat er dan wel precies moet gebeuren, wie er wel mag, wie er niet mag... nou, daar gaat vanmiddag over gesproken worden. Uh, Wino Zwaneburg, u volgt het op de voet. Niet alleen omdat u varkenshouder bent... maar ook omdat u voorzitter bent van de Nederlandse vakbond Varkenshouders. Nou, we staan hier in een van uw stallen. En uh, de zeugen die snuffelen wat nieuwsgierig rond de laarzen. Nou, nu kijkt u even bij de buren in... Uh... U bent geen megastal, tenminste u heeft duizend zeugen... en om echt megastal te heten moet je er 2000 hebben. Hoeveel zijn er eigenlijk in Brabant, megastallen? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt in ieder geval helemaal van de definitie af uh, wat die omvang is. U uh, zit er één te knabbelen aan uh, mijn schoen, blijf eens. Of, of een laars, misschien moet misschien dat er enkele tientallen zijn die op dit ja. moment zouden voldoen... aan die definitie van die, van die 2000 zeugen of die 7.500 vleesvarkens. En er zijn 30 boeren die nu in afwachting zijn... die eigenlijk al aan het investeren waren... die al enorm veel procedures achter de rug hadden... en die nu eigenlijk te horen hadden gekregen... sorry jongens, feest gaat niet door. Klopt, maar uh, waarbij ik ook nog de kanttekening wil maken... dat diverse van die, uh, die bedrijven nog geen eens aan de kwalificatie megastal uh, voldoen. Uh, dat zijn alleen bedrijven die verplaatst worden vanuit een dorpskern... of vanuit een natuurgebied richting een landbouwontwikkelingsgebied. Dus er zitten gewoon reguliere gezinsbedrijven bij... die ook niet aan een norm voldoen... maar wel uh, nu geblokkeerd worden in, uh, in hun ontwikkeling. Ja. En u bent er chagrijnig over. Die varkensboeren die het betreft zijn er uiteraard chagrijnig over. Maar gemeenten, vertelde u daar straks, die zijn, die zijn er ook niet gelukkig mee, hè? Nee, want uh, het vloeit allemaal voort uit reconstructieafspraken. En de provincie heeft eigenlijk uh, aan de gemeentes gezegd van werk daar aan mee. Dus diverse gemeentes hebben ervoor gezorgd dat er uh, gebieden aangewezen worden uh, in overleg... Uh, waar die uh, ontwikkeling plaats zou moeten vinden. Uh, gemeentes hebben ook grond aangekocht. Posities ingenomen om uh, ruimte te bieden aan die bedrijven. Dan konden die ondernemers op die plekken die grond kopen van de gemeente om hun bedrijf te ontwikkelen. En wat je nu ziet is dat gemeentes uh, dat voorwerk gedaan hebben. Die investering gedaan hebben. Ja. En dat nu heel de ontwikkeling stilvalt. Dus ook de gemeentes die zitten met uh, de gepakken peren om het zo maar te zeggen. Kijk, dus de provincie kan aardig wat claims tegemoet zien. Ja, ik, weet, ik zit hier in de gemeente Uden. De gemeente Uden heeft al een claim uh, neergelegd uh, van een miljoen uh, bij, uh, bij, de, bij de provincie Brabant. Ja. Heeft u nou een idee, waar komt dat ressentiment tegen dit soort megastallen vandaan? Uh, zijn het allemaal stadselui die uh, eigenlijk er eigenlijk geen verstand van hebben? Of zit er wel wat in? Hebben die varkens het helemaal niet zo goed in zo'n groot bedrijf? Nou, er zijn twee dingen denk ik. Eén is uh, het sentiment dat uh, groter altijd slechter is. Mega is altijd slecht. Terwijl als je kijkt naar uh, milieu en welzijn... Uh, moet je uitgaan van de behoeften van een dier en, uh, en, of de, bij welzijn van de behoeften van een dier. En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat die, uh, het gaat erom, uh, maakt het niet uit met hoeveel dat ze zitten. Als het individuele dier het maar goed heeft. Dus dan maakt de grootte niet uit. Milieu heeft het met name te maken met welke technieken kun je toepassen. Nou, daar kun je ook wat op uh, bedenken. En dan snapt ook iedereen dat een grote bedrijf daar grotere slagen in kan maken door voorzieningen te treffen. Ja, want u heeft hier bijvoorbeeld zo'n voedermachine staan dat helemaal automatisch werkt, computergestuurd, die precies bepaalt hoeveel een varken te eten krijgt. U hoeft niet meer s ochtends met emmers te stallen in om die beesten in de. Dus het heeft ook voordelen om groot te zijn, want dan nee. kun je zo'n machine aanschaffen. Nee, want dat is ook het punt. Tegenwoordig, vroeger had iemand misschien minder dieren, maar was wel druk met de fysieke arbeid, het uitmessen van het hok, het voeren van de dieren, allemaal handmatige arbeid, wordt tegenwoordig overgenomen door computergestuurde systemen, waardoor je eigenlijk met de hand. ...op je rug de verzorging van de dieren kan doen. En dat is ook de misvatting die er is, dat groter altijd slechter is. Maar groter kan juist ook ervoor zorgen dat je meer de zorg op de dieren kunt richten. Maar plaatsen. dan zijn het de dierenziektes waarschijnlijk, zo'n varkenspest... ...en de Q-coorts van vorig jaar, dat, dat heeft dan het imago misschien uh, aangetast. In deze regio heeft met name q koorts een heel groot impact gehad. De q koorts is ook gekomen doordat de nieuwe sector, de geitensector... ...zich uh, intensief heeft ontwikkeld, terwijl het een extensieve sector was. Dus dat was iets nieuws wat daar gebeurde. En, maar Q-Coach aan zich kwam ook bij de extensieve geitenhouderij in Frankrijk voor. En, maar die wisten al dat ze dat tegen moesten vaccineren. Dus de Q-Coach is wel een aanjager van de discussie, absoluut. Nou, spannende dag in Noord-Brabant. Aan het eind van de dag weten we waarschijnlijk meer, weten die 30 boeren waar het om gaat, ook meer. Uh, we gaan zo meteen eens even praten met een van die tegenstanders, namelijk een meneer van Milieudefensie, hoe hij daar tegen aankijkt. Karen Albert strekt door Brabant vanochtend en spreekt voor een tegenstanders van Megastallen. Vijf minuten voor half acht is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Als je op de Schelling woont, moet je tegenwoordig in Leeuwarden bevallen. De baby's krijgen dan in hun paspoort niet Ter Schelling als geboorteplaats, maar Leeuwarden. Nou, veel eilanders vinden dat heel erg, hebben er grote moeite mee. En wat blijkt, dat probleem speelt bij meer ouders op meer plaatsen in ons land. Nou wil het CDA dit veranderen. Je moet als ouders zelf kunnen kiezen welke plaats er op de geboorteakte komt te staan. Dan heb je twee keuzes. Of de echte geboorteplaats of de woonplaats van de moeder van het kindje. Fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Siebrand van Haarsma-Buma. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een prachtige verkiezingsstunt. Kan ik me zo voorstellen. Nou, het is iets wat al uh, wat langer speelt. Uh, mensen zeggen terecht op de eilanden... Maar eigenlijk op veel meer plekken in Nederland... waar uh, kinderen niet meer thuis worden geboren... maar naar het ziekenhuis moeder naar het ziekenhuis moeten om te bevallen... zitten daarmee. Uh -huh. En dat speelt in die regio's heel sterk. En het is een punt wat uh, bij ons ook al langer speelde. Vandaag ben ik op ter En dat is natuurlijk een moment dat het extra in de aandacht is. U wou maar zeggen, het is geen verkiezingsstunt. Het is in ieder geval een stunt, als u dat zo wil noemen. Uh, die te maken heeft met een eiland, maar ik zou het niet noemen... <laughs> ja, ja. Ik zou het meer noemen een uh, moment wat daar goed voor is, uh, omdat ik vandaag naar de eilanden ga. Ik ben mm. gisteren in Drenthe begonnen, vandaag uh, in Groningen en vervolgens in Friesland. En dan is het een mooi moment om ook dit te benoemen. Maar zitten er zoveel potentiële kiezers, denkt u, op ter Schelling? Nou, daar gaat het dus niet om. Het gaat niet om ter Schelling. Het gaat om het feit dat dit speelt in heel veel plekken in Nederland, niet alleen daar... Maar ook uh, bijvoorbeeld in Zeeland... waar uh, alleen nog bevallingen in groes plaatsvinden over het algemeen. Uh -huh. uh, maar het speelt ook in andere plaatsen... waar men ver woont van een ziekenhuis om die bevalling te doen. En dan krijg je dat het van belang is dat ouders kunnen zeggen, het kind dat hier geboren wordt... is niet in dat toevallige ziekenhuis uiteindelijk... Uh, de plek waar die, uh, waar die naam de rest van zijn leven komt staan... in de geboorteakte. Maar die kan gewoon aangeven, ik ben geboren... Uh, weliswaar in, in, in dit geval in Leerwarden... maar de woonplaats van de moeder... Ja. Daar kom ik de rest van mijn leven vandaan. Dus het is ook niet een onwaarheid die in je geboorteactie nee. komt te staan. Het we... is een, uh, een andere benaming ervan. Ja, we snappen het meneer Van Huisma buma Maar ja, we willen is... toch ook even... Ja, dat is fijn hè. Maar we willen toch wel graag even betere argumenten horen. Want je doet uiteindelijk de waarheid geweld aan. Eh, twee dingen, de argumenten en de waarheid die je geweld aan doet. Dat is dus niet zo. Het, is, het feit is dat het niet komt te staan. Je bent geboren op de Schelling. Maar de woonplaats van de moeder komt te staan. Dus dat is het verschil. Dat komt ook in je paspoort te staan. En het blijkt staan. dat het zelfs een, een, voor mensen... gewoon een hele grote drempel is... om die bevalling op die, uh, in, dat, in dat ziekenhuis te laten doen. Omdat men een grote band heeft... bijvoorbeeld met het eiland waar ik zo naartoe ga... of met uh, Zeeland waar het ook veel plaatsvindt... of in andere regio's... waar men uh, het gevoel heeft... dit kind is niet toevallig daar in Goes of in Leeuwarden geboren... maar komt van dat eiland. Dus het speelt enorm op die eilanden. Dus veel meer je zou denken als je er zelf niet woont. Maar is het hetzelfde als erbij staat de moeder woont daar als dat je er geboren bent? Is dat, is dat toch hetzelfde gevoel? Nee, ik denk niet je kan het nooit precies hetzelfde maken. Maar die illusie moet je natuurlijk ook niet hebben. Want ja. je moet, wat u terecht ook zegt, je moet de feiten goed opschrijven. Dus het is wat mij betreft niet zo dat er een onwaarheid in achter komt. Staan dat zou absoluut niet moeten. Maar je kan wel het zo opschrijven dat het voor de rest van je leven duidelijk is waar je vandaan komt. En ja. waar je, zeg maar van welke grond je komt. En niet die waar je toevallig de eerste dagen of misschien zelfs alleen maar de eerste dag bent geboren. Maar daar waar je vandaan komt. En ja. dat is de grote winst. En ik hoop dat dat ook voor uh, mensen op die eilanden, maar ook andere plekken in Nederland... inderdaad de drempel voor die bevalling in het ziekenhuis kleiner zal maken. Nou, wilt u de mensen daar graag blij mee maken vandaag op de Schelling... en ook in Zeeland, uh, zoals u zegt? Hoe reëel is het eigenlijk? Want er moet wel een wetswijziging aan te pas komen. Hè? Nou, het is in ieder geval iets wat in de geboorteakte moet uh, worden veranderd. Dus het is iets wat ik aan minister Donner wil vragen... die ook over de uh, bevolkingsadministratie gaat... om dit te, uh, zo snel mogelijk te veranderen. Heeft u het nog druk gehad afgelopen dagen met uh, Henk Bleker en zijn nou, uitspraken daar, over de PVV? Daar ben ik niet mee bezig geweest. Ik ben zelf gisteren uh, en vandaag in de drie noordelijke provincies, dus ik toer de drie noordelijke provincies. Maar Hij heeft het er toch wel een beetje tegenaan bemoeid. Ben, nou, ik, het belangrijkste wat ik heb gedaan is op campagne zijn. Dus ik ben gisteren begonnen in Hoogveen. Uh, daarna in Groningen geweest. Gisteren. Mm -hmm. en ja, nu ik hoef niet uw hele programma te horen, maar. U heeft zich er dus niet tegenaan moeite. Begrijp ik over de ja, ruzie nou, tussen uh, ook, Henk Bleek en nou, Regeert Wilders? Kijk, ik weet natuurlijk wat er speelde. Maar okay. het is een zaak die is afgedaan. En wij gaan gewoon verder met uh, de campagne richting de verkiezingen van 2 maart, met z'n allen. Goede reis naar de Schelling. Ik dank u wel. Wij Siebrand. gaan gewoon weer verder. Van Haarsma Buma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer.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 Maak een afspraak op Rabobank.nl/slash groothandel. Rabobank, een bank met ideeën. Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl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 Obama belt met Europese collega's over Libië en in Nieuw-Zeeland... al 113 doden geborgen na de aardbeving. Goedemorgen, half acht geweest, ik ben Donald Megens. President Obama heeft gebeld met zijn Europese collega's... over de situatie in Libië. Hij sprak met president Sarkozy in Frankrijk... met de Britse premier Cameron en de Italiaanse premier Berlusconi. Obama vindt het belangrijk dat eventuele acties tegen Libië... in overleg met de Amerikanen worden gedaan. Het is moeilijk te zeggen wanneer er concrete sancties komen... zegt correspondent Ron Linker. We weten dat binnenkort de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... naar Genève gaat voor overleg. Uh, dus er wordt wel vaart gemaakt met de aanpak... maar dan altijd samen met bondgenoten. Dat is deels om de last te verdelen. Maar het zal ook te maken hebben met het feit... dat Amerikanen geen goede betrekkingen hebben met Libië... en dus ook weinig invloed kunnen uitoefenen. Het Nederlandse militaire vliegtuig met evacuees uit Libië... is gisteravond op Sicilië aangekomen. Aan boord waren 9 Nederlanders... en 33 mensen met een andere nationaliteit wachten nog steeds Nederlanders in Libië op evacuatie, zegt minister Rosenthal. Momenteel is het zo dat uh, ongeveer 35 Nederlanders in Libië... in de buurt ook van Tripoli voor een deel weg willen. Uh -huh. Er zijn er tien overigens die gewoon willen blijven. In Libië. Voor die 35, waarvan we nu ook de indruk hebben dat een aantal langs andere wegen proberen weg te komen. Voor die 35 moeten wij eh, klaarstaan. Dodental door de aardbeving in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 113, zegt de politie van Christchurch, de plaats die het zwaarst is getroffen. De latest informatie die ik heb over het of van is dat we have 113 mensen in de temporary morgue er wordt in het puin nog altijd gezocht naar overlevenden, maar de kans is klein dat er mensen nog worden gered. Er is al een etmaal geen levende meer gevonden, en er worden nog ruim 200 mensen vermist. Roemenië en Bulgarije mogen voorlopig niet toetreden tot het Europese Schengengebied... waarin de onderlinge grenscontroles zijn afgeschaft. Volgens EU-ministers hebben de twee landen nog te weinig vooruitgang geboekt... bij de bestrijding van criminaliteit en corruptie. Eigenlijk zouden Roemenië en Bulgarije dit jaar toetreden tot dat Schengengebied. Na 19 jaar is de noodtoestand in Algerije opgeheven. En daarmee komt het regime van president Bouteflika de oppositie tegemoet. Die vindt het opheffen niet genoeg en eist dat er democratische verkiezingen komen in Algerije. Vuka is sinds 1999 aan de macht. Amerikaanse Space Shuttle Discovery is op zijn laatste reis gegaan. De ruimtereis is de 39 ste van de Discovery. Geen enkele Space Shuttle heeft zoveel missies gedaan. We have main engine start. 2 1 Booster ignition. Right. Discovery. Mission space, space Shuttle. Now we will go to its back for 8 ride in orbit. Discovery now making one last reach for the stars. Naar de missie naar het internationale ruimtestation ISS gaat het 26-jarige ruimteschip met pensioen. Dan een voetbal. Ajax Twente en PSV hebben zich geplaatst bij de laatste 16 van de Europa League. FC Twente speelde gelijk met 2-2 tegen Rubin Kazan. Ajax won met 2-0 van Anderlecht. En PSV versloeg Lille met 3-1. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Er komt op grote schaal mist voor. Vooral in het westen en midden van het land is het zicht lokaal minder dan 200 meter. De temperatuur ligt op dit moment tussen 2 graden in het noorden en 7 in het zuiden. In de tweede helft van de ochtend trekt de zuidenwind aan tot matig... waardoor de mist geleidelijk optrekt en overgaat in laaghangende bewolking. Vanmiddag is het dus bewolkt en de temperatuur loopt op... naar 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Aan het einde van de middag kan er lokaal wat motregen vallen. Vanavond en vooral vannacht gaat het vanuit het westen harder regenen. Het koelt nauwelijks af met minima rond 6 graden. Morgenochtend regent het vooral in het noorden en westen van het land. Smiddags gaat het overal regenen. Er staat een stevige wind uit het zuiden tot het zuidoosten... en met gemiddeld 10 graden is het morgen vrij zacht. Ook zondag kan er nog wat regen vallen, valt er minder dan morgen. Vanaf maandag is het droog, maar wordt het wel kouder, vooral in de nachten. de ah, Verkeersinformatie. Het is mistig in het hele land met uitzondering van het noordoosten. Plaatselijk dichte mist. Files op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen klein polderplein en Schiedam-Noord 4 kilometer. Dat had te maken met een tankwagen met pech bij knooppunt Ketelplein. Het pechgeval is verholpen. Alle rijstroken zijn daar nu weer vrij. Op de A58 Breda richting Eindhoven langzaam rijden... tussen knooppunt De Baars en Moergestel. Een wegafsluiting van de N31 Leeuwarden-Drachten. Na een ernstig ongeluk is de weg in beide richtingen dicht... tussen Leeuwarden-West en Goudum.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 Vanavond in de Ombudsman. Al acht jaar zorgt oma Dors voor haar kleinkind... maar jeugdzorg weigert een vergoeding te geven. Waar blijft de dubbelglassubsidie als de glaszetter failliet gaat? En Luidruchtige Kerk ontneemt buren de zondagsrust... maar de gemeente doet niets. De Ombudsman wel. Vanavond, vijf voor half acht, VARA, Nederland 2. Geen vee-industrie, maar schone lucht. Kies partij voor de dieren. Een minuut over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Verder uh, via internet nOS.nl. Alles over de provinciale statenverkiezingen vindt u onder het kopje Nederland kiest. 2 maart is het zover. De coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV krabbelen gezamenlijk iets op in de peilingen. Vorige waren drie goed voor 35 zetels en dat is drie te weinig voor de meerderheid in de Eerste Kamer. Deze week komen ze samen uit op 37, één zetel onder de benodigde 38. Politiek-redacteur Joost Vullings in Den Haag. Joost, wat is de verklaring voor deze kleine opleving? Nou, volgens Pelpero Sinofeet lijkt de achterban van de VVD te zijn wakker geschud. Hebben we nu door dat als ze niet naar de stembus komen, hè, dat het dan mis kan gaan voor de coalitie? Nou, dat besef lijkt te zijn doorgedrongen. En de VVD wint dan ook twee zetels. Vorige week stonden ze op 14, ze gaan nu naar 16. Hm. En maakt het dan niet uit, Joost, dat ze elkaar uh, verschrikkelijke dingen naar het hoofd gooien, ruzie maken? Nou, ik denk dat dat niet in, in, in deze peiling heeft gezeten. Deze peiling werd gistermiddag om vier uur naar de nee, NOS gestuurd. dan zal het niet. Nou, dus dat, dat zal er niet in hebben gezeten. Nee, nee, maar zal dat invloed hebben, denk je? En dat zou heel goed kunnen, dat dat invloed heeft. Uh, enerzijds zijn er misschien CDA'ers die heel opgelucht zijn dat, dat Henk Bleker... dat er eindelijk eens een keer CDA heeft uitgehaald ja. naar de PVV. Maar ja, vervolgens moest hij ze excuses maken. En dat geeft natuurlijk weer een, een, een naar beeld. Dus nee. het zou best wel eens, uh, effect kunnen hebben... Nee. PVV maar is... je weet nooit helemaal hoe het uitpakt natuurlijk. Nee, precies. Um, de PVV zakt van 12 naar 11 zetels in de Eerste Kamer. Afstand met de VVD is dan 5 zetels. Is er nog kans dat um, uiteindelijk de PVV de grootste wordt? Nou, Met deze peiling lijkt me die kans heel klein, maar vorige week was het verschil tussen VVD en PVV nog maar twee zetels. En als je dan bedenkt dat de peilbureaus eigenlijk de PVV te laag inschatten, denk ik van nou, dat kan je toch niet helemaal uitsluiten. Goed, de PVV gaat er zelf in ieder geval niet van uit, maar ze hopen bijvoorbeeld wel stiekem de grootste te worden in een provincie als Limburg. De grootste wordt het CNA niet meer, sterker nog. Die krijgen weer een forse tik. Um, hoe pijnlijk is dat? Ja, dat is, dat is heel pijnlijk. We weten natuurlijk allemaal de discussie... dat, dat grote partijcongres, waar toestemming moest worden gegeven... voor de, de gedoogconstructie, de ja. samenwerking met de PVV. Ja, en Ab Klink, die heeft daar toen uh, gewaarschuwd van... luister, dit, waarschijnlijk gaan wij de rekening betalen. En wat zie je tot op heden gebeuren? De, eigenlijk de credits voor het kabinetsbeleid... die gaan naar Mark Rutte en zijn VVD. De PVV, die heeft de luxe om soms openlijk afstand te nemen... van het kabinetsbeleid. Bijvoorbeeld kijkt naar, naar de missie in Kunduz. En het CDA sneeuwt eigenlijk een beetje onder. Thank <laughs> you. En, en het idee was van ja, als de PVV verantwoordelijkheid neemt... ja, dat doen ze nu wel, maar ze dragen die verantwoordelijkheid natuurlijk niet. Want het zijn de ministers van VVD en CDA... die altijd die boze demonstranten te woord moeten staan. De PVV steunt die bezuinigingen wel, maar goed, dat, dat is allemaal in de luwte. Dus de discussie over de juistheid van deze gedoogconstructie zal in het CDA zeker na 2 maart weer opkomen. Ja, en dan krijgt het CDA ook nog dat nieuws uh, van uh, Hoornieuws over zich heen. Namelijk dat um, volgens deze omroep um, een anonieme ambtenaar heeft aangegeven dat CDA-minister Verhagen ambtenaren inzet... voor het schrijven van partijpolitieke speeches. En dat mag natuurlijk niet. Uh, zou dat waar kunnen zijn? Ik, ja, ik weet het niet, zelf ontkent hij het. Uh, het is wel zo dat uh, twee weken geleden of tweeënhalve weken geleden, daar verbaasde ik mij wel over... toen was Maxime Verhagen in het uh, noorden van het land. Daar maakte hij bekend, we gaan geen CO2 opslaan hier in de bodem. Uh, en toen zag ik later de beelden terug en dat was op een CDA-bijeenkomst. En hij had een CDA-sjaaltje om, uh, dus hij stond daar als minister in nee. een CDA-setting nieuws bekend te maken. Uh, vond ik vreemd, ook vreemd was Mark Rutte en uh, minister Schultz die, die 130 kilometer per uur wegen onthullen... In vvd jasjes op een vvd bijeenkomst toen was het wel zo dat de brief aan de Kamer met die wegen... die was eh, nou, in het holst van de nacht nog aan de Tweede Kamer gestuurd. Dus formeel gezien waren de Tweede Kamerleden eerder geïnformeerd. Maar het was ook op het randje. Daar heeft toen wel de ChristenUnie wat van gezegd. Eh, dat was allemaal in één week toen dit gebeurde. Toen heb ik wel een beetje een kleine rondgang langs partijen gemaakt. Maar toen, althans de mensen die ik toen gesproken heb... die maakten er toen nog niet zo'n punt van. Bijvoorbeeld bij de PvdA zeiden ze van... ja, het, het verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs... maar ja. we, we zijn bang dat we als in het verleden gaan graven je waarschijnlijk ook wel een minister van ons vindt... die Aha, het ooit gedaan ja, ja, ja. heeft. En dat, dat, dat hebben natuurlijk alle partijen die een keer geregeerd hebben... zijn ah, gewoon daar kwetsbaar okay. op. Vandaar dat GroenLinks nu dat spoeddebat erover heeft. Ja, maar Pierre Heijnen van de, van de PvdA heeft nu ook gereageerd. Ik geloof dat die, die wil het vraagje van aanstaande dinsdag... een dag voor de verkiezingen verhagen naar de Kamer roepen. Maar goed, inderdaad, we zijn inmiddels twee weken verder. We zitten nu echt in de finale van de campagne. En dan is die verontwaardiging er in één keer wel. En het komt natuurlijk ook omdat we nu gewoon... een, een, een anonieme ambtenaar kunnen horen op tv. Ja, en uh, de verkiezingen komen eraan, dus nu gaat het wel een dingetje worden, om het zo maar eens te noemen. Zo heet dat dan. Joost Vullings, dankjewel. Nou, het voetbal van gisteravond was een mooie avond voor het Nederlands voetbal. Ajax, Twente en PSV, allemaal zijn ze door naar de volgende ronde van de Europa League. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goeiemorgen. Ging niet bij iedereen even makkelijk, hè? FC Twente kreeg het lastig. FC Twente, ja, misschien wel het meest lastig van, van, van allemaal. Wat daar nou de oorzaak van is, dat is een beetje onbekend. Want Twente kreeg in het begin eigenlijk best wel de nodige mogelijkheden. Maar kreeg twee fantastische goals van, uh, van die Russen te verwerken, van Ruben Kazan. Ja, en toen moest men even met het hoofd schudden, weer even wakker worden. Maar dan heb je altijd nog Theo Jansen, ja. die vanaf een, een meter of 25 prachtig doelpunt ook maakte. En na rust trok Twente net gelijk. Ja, en toen, toen was het wel klaar. Toen waren de Russen geknakt en kon ook Twente zich verheugen op een volgende ronde. Ja, dat uh, geldt ook voor PSV. Speelde vorige week 2T in een nogal slechte wedstrijd tegen het B-elftal van Lille. Nu wonderploeg. Um, kwam Liel nu met een C-elftal? Of was PSV gewoon beter? <laughs> nou, wel met een C-keeper geloof ik. Een 31-jarige man uit Congo die, uh, die debuteerde in dat, uh, in dat elftal. Dat heeft PSV geen windeieren gelegd. PSV begon ontzettend sterk. Kreeg alleen wel met 90% balbezit geloof ik een, een, een tegentreffer had daarna wel het geluk dat uh, Liel die B-ploeg overigens met de man kwam te staan. Toen werd het wel erg gemakkelijk en uiteindelijk liep uh, Pees liep verder in de tweede helft overheen. Ja. Liel wordt geloof ik liever kampioen dan dat ze verder komen in Europa. Is Ajax krijgt krijg je heel veel miljoenen voor. We ja. gaan naar de Champions League. Ja, dat is het natuurlijk. Ajax-Anderlecht was niet meer de moeite waard. Ajax had met 3-0 gewonnen en won thuis met 2-0. Dan de loting. Ajax en Twente moeten naar Rusland. PSV treft de Glasgow Rangers. Leuke wedstrijd wordt dat. Dat is een hele leuke wedstrijd, maar wel te doen. Want de Glasgow Rangers is niet zo'n hele sterke ploeg. Um, uh, ja, iedereen dacht, dacht gisteravond uh, dat het niet de Rangers zou worden, maar Sporting Lissabon. Maar gek genoeg hebben de Rangers dus in Europa blijkbaar wel uh, uh, ja, de motivatie om iets extra's te doen. Het valt in de Schotse competitie Als je daarnaar kijkt, allemaal, allemaal wel eens wat tegen. Het is niet meer het Rangers van weleer. Dus wat dat betreft is dit voor, voor PSV helemaal niet zo'n ongustige loting. Ja, en wat je van Spartak Moskou moet zeggen... En van uh, uh, Sint-Petersburg gezien het. Dat was ja. erg lastig. Ploegen moeten nog aan de competitie beginnen, maar t, uh, ja, het is eh, goed. Uh, we zitten in een, uh, bij de laatste 16, dus het, het kunnen ook geen walkovers meer worden. Nee. En het wordt lente en dus warmer. Ronald van de Geer, dank je wel. Ja, dat is beter voor de mensen die naar Rusland gaan. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Dus dadelijk hebben we het over de verkiezingen in Ierland. Daar is een klein probleempje. Veel Ieren zijn helemaal niet in het land, namelijk, om te stemmen. Hoe dat zit, hoort u zo. Eerst naar Kees Kwaks. Um, Kees, het is mistig, he? is, is het hele dichte mist? Het valt is, het mee? Ja, het is vooral in het midden van het land. Een hele vervelende dichte mist. 150, 200 meter. Het is een, het is een flinke deken die er overheen ligt. Um, Spits valt wel mee. We hadden vanochtend wat pechgevallen bij Rotterdam. Dat is allemaal gedaan. Uh, blijft over de file op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baas en Moergestel, drie kilometer. En in het noorden is de N31 dicht, dat is de weg Leeuwarden-Drachten. Er is een ernstig ongeluk geweest tussen Leeuwarden-West en Gautum. Die, die weg blijft voorlopig nog wel een paar uur afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Muammar Gaddafi, hij weet niet van wijken. Zo bleek gisteren nog maar weer een keer toen hij de Libiërs telefonisch toesprak. Hij heeft de afgelopen dagen niet weten te voorkomen dat steeds meer steden en gebieden in handen zijn gevallen van zijn opstandige volk. Waar het naartoe gaat met Libië, daar praten we over met Bertus Hendricks, Midden-Oosten deskundige van instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Marcel. Ja, die toespraak van um, Gaddafi in Benghazi hoorden we van Hans-Jaap Ze werd er hard om gelachen. Maar in de rest van het land, vooral in het westen, rond Tripoli, was daar olie op het vuur? Um. Nou, uh, daar in die regio is nog heel veel mensen uh, hebben gereageerd van die man is, is gek, uh, een psychiatrische patiënt. Uh, maar het is daar iets minder makkelijk om te lachen uh, als je uh, nog omgeven wordt door uh, aanhangers van Gaddafi met huh? de revolutionaire comité's of belaagd wordt door troepen van Gaddafi. Uh, zoals uh, in, uh, in, in de buurt van Tripoli, uh, in, in Zawia of uh, in, in Maserata... Uh, ten oosten van, die, van, uh, van Tripoli. Dan moet je natuurlijk een, een beetje voorzichtiger zijn. We zien wel dat de steun aan Gaddafi afbrokkelt. Hè? Zeker uh, in eigen land waar militairen, bewindslieden, ook diplomaten hem openlijk afvallen. Maar er zijn toch ook nog een hoog, hooggeplaatste lieden die hem wel trouw blijven. Wat zit daarachter? Uh, is dat nou tegen beter weten in? Nou, dit is uh, denk ik een mengeling van uh, eigenbelang. Er uh, dat dat zijn natuurlijk mensen, hoe dichter je bij Gaddafi komt, hoe meer je hebt te verliezen. Uh, en een andere overweging is ook van, ja, het is inmiddels zo uh, bekend... wat hij allemaal heeft aangericht uh, in termen van, van doden... Uh, dat men ook denkt van, ja, als we dit verliezen, dan wordt het bijltjesdag. Mm -hmm. En dan gaan wij ook mee. En dus er zit ook bij de, degenen die overstappen natuurlijk ook heel veel opportunisme... Uh, van mensen die uh, door uh, op het laatst, als ze zien, naar nou, de krachtverhoudingen zijn definitief aan het veranderen. Uh, dan kun je nog overstappen naar de oppositie... en dan uh, kun je als het ware je blazoen nog een beetje... Zuiver. Dus het ja, ja. gaat er een beetje de evenwicht tussen die, die krachten. Hoe schat men het in dat hij het nog gaat redden? Dat klinkt alleen maar als opportunisme. Zijn er ook nog um, mensen die hem trouw blijven omdat ze vinden dat hij ja, wat hij doet goed is? Uh, of loyaal zijn aan hem? Uh, die mensen zullen er ongetwijfeld uh, nog zijn. Met name bij die revolutionaire uh, comité's. Uh, uh, maar uh, ja, of dat uh, is omdat men vindt dat hij zo goed heeft gedaan. Ik denk vooral omdat men weet uh, dat uh, Libië een potentieel rijk land is. En uh, degenen die het meest geprofiteerd hebben van deze rijkdom. Uh, die zijn hem het meest loyaal. En die vind je natuurlijk in de eerste uh, instantie in de kringen van zijn eigen stam. en, en verwante stammen. En ja, die, uh, dat zijn tot nu toe de. de, de, de de, de krachten waar hij op, op leunt. Plus uh, de huurlingen. En ja, die huurlingen, die, uh, die, daarvan komen ook kom steeds meer berichten... dat die zelfs nu nog worden, uh, recentelijk zijn, zijn binnengevlogen. Uh, en en de, de speciale brigades die het beste zijn uitgerust van zijn eigen zonen. Met name een van de jongere zonen, Gamis, de, de, die is heel berucht. En uh, die, dat schijnt ook de brigade te zijn die het meest wordt ingezet... Uh, in de directe omgeving van Tripoli hoe ja, zit het is met internationale steun? We weten natuurlijk dat hij van westerse landen niet veel te verwachten heeft. Ook Rusland en de Chinezen trekken hun handen er wat vanaf. Maar hoe is het in Afrika? Want daar had hij natuurlijk altijd wel veel invloed. Ja, nou met name in, in, in Chad heeft hij heel veel invloed gehad. Daar is hij een partij geweest in, in de burgeroorlog... Uh, uh, in, in enkele in, in, in tientallen jaren geleden. Um, en uh, in, in Niger en, en andere Afrikaanse landen... toen hij zich uh, teleurgesteld afwendde uh, van de Arabische wereld... want hij zag zijn grootheid onvoldoende in... toen heeft hij zich uh, min of meer gekoond... tot de koning der koningen van Afrika. Toen werd Afrika zijn, uh, zijn jachter, en, zal ik maar zeggen. En, en de Afrikaanse Unie, uh, daar heeft hij ook... Uh, met heel veel geld uh, gestrooid. Dus hij kan daar wel op uh, steun rekenen. En zoals ik zei, de, de meeste uh, huurlingen die komen uit Afrika... met name uh, uit Tjaat. Uh, maar ja, het is in de politiek zo... zodra men in de gaten heeft dat je aan het verliezen bent... dan uh, zijn die bondgenoten uh, ook in één keer uh, hun uh, schaap aan het tellen. Dus het is niet uh, uh, duidelijk uh, of hij daar heel veel aan heeft op dit moment... behalve aan die huurlingen die momenteel in Libië zijn. Ja. Nou heeft uh, een van zijn uh, oude handlangers aangegeven tegen een Zweedse krant dat hij waarschijnlijk zelfmoord pleegt... En in ieder geval niet in handen wil komen van uh, wie dan ook... Het lijkt toch een kwestie van tijd voordat Gaddafi het veld ruimt? Of denk je, Berdis, dat hij nog een troef achter de hand heeft? Nee, ik, ik denk dat het echt een kwestie van, van tijd is. Maar ja, uh, het probleem is... hoe langer een, uh, een man als, uh, van het, kaliber, uh, het bloedige kaliber van Gaddafi aan het bewind is... hoe meer schade en dood, kan aanrichten, dood en verderf. Ja. Hij heeft die, die huurlingen, hij heeft zijn eigen uh, zonen en, en speciale brigades... en hij probeert nog uh, de mensen om te kopen. Uh, met, want hij heeft natuurlijk ontzettend veel geld... En, ja. Ja, dat, ik denk alles bij elkaar zal het niet genoeg blijken. Bertus Hendricks van Instituut Klingerdal, dank je wel weer. Voor een minuut of tien gaan de stembussen open in Ierland... en de Ieren kiezen dan een nieuw parlement. Maar kunnen deze verkiezingen een verschil maken... in een land dat in een diepe crisis verkeert? Veel jonge Ieren denken van niet... en vertrekken, net als vroeger, naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar Londen. Het Ierse volkslied schalt in de O'Neill's Pub. En een enthousiaste groep Ieren heeft zich verzameld om een wedstrijd te zien van het Ierse nationale rugbyteam. Je zou bijna denken dat je je in een kroeg in Dublin bevindt. Maar dit is Clapham, een wijk in Zuid-Londen, maar het lijkt op Little Ireland. Want hier in Zuid Londen is een nieuwe Ierse gemeenschap opgekomen. Allemaal jonge Ieren die de afgelopen twee jaar hun land hebben verlaten. Uh, my name is Jane. I'm from Cork. Ik ben 26. Um, I moved over to London in August. For my name is Brian Dewan. Ik kom originally from Cork in Ireland en ik' in financial recruitment. En zo lijken oude tijden te herleven. Ierland verkeert in een crisis en de Ieren pakken hun koffers, zoals Jane, die vorig jaar naar Londen verhuisde. Ik zie het land niet voor 10, 15 jaar. So no er zijn dus geen banen meer in Ierland. En dus komt Jane haar geluk zoeken in Londen. Een iets ander verhaal is het voor Brian. Hij woont al wat langer hier. Werkt voor een vacaturebureau dat zich specifiek op de financiële sector in Londen richt. Maar ook hij ziet een duidelijke verandering. Een verschil in veel educatieve Ieren die hierheen komen. In mijn werk zie ik waarschijnlijk vier keer zoveel als ik drie, vier jaar geleden Want Brian heeft de afgelopen twee, drie jaar een grote stroom jonge, hoogopgeleide Ieren deze kant op zien komen. Allemaal op zoek naar werk dat niet meer in Ierland is te vinden. En dat merken ze ook hier in het London Irish Center. Dat met zijn traditionele Ierse danszalen en zijn gemeenschapscentrum... al 60 jaar het thuishonk is voor de Ierse gemeenschap in Londen. We hebben onze eigen statistics. We houden data op mensen die door onze deur komen. En dat zegt dat we een a, a steady zien. Um, zegt Jeff Moore, coördinator van het London Irish Center. Ja, je ziet een gestage stroom Ieren naar de Britse hoofdstad komen. Maar er is wel een verschil met vroeger. Het zijn dus niet meer de arme Ieren die zonder opleiding en met maar 20 pond op zak het land binnenkwamen. De nieuwe Ierse emigranten zijn een stuk beter voorbereid. Most people that are moving over now tend to be quite well planned. They're coming over for a couple of days to check out their options in London, maybe staying with friends, staying with relatives. Ze zijn dus hoog opgeleid, beter voorbereid. Maar goed, wat heeft deze kansrijke groep Ieren te zoeken in Groot-Brittannië waar de economie ook niet al te best is? Irish people have ja, always moved to London. There's a geographical proximity. En dat is factor. Groot-Brittannië zal altijd blijven trekken, zegt Jeff Moore. Alleen al omdat het zo dicht bij huis is. Bovendien is Londen een economie op zichzelf die altijd wel goed draait. Although the UK may not be doing. All that well generally as a put, but I think London itself is kind of a economy on to itself. And I think Irish people are beginning to realize this really. Maar of het type Ierse emigrant nu anders is dan vroeger of niet. Het zegt genoeg over de problemen in Ierland. Want één ding is zeker: de Keltische tijger is dood. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De CNN, meldt dat er in het Libische Savia afgelopen nacht 17 doden zijn gevallen bij aanvallen op de stad. 150 mensen raakten gewond. Artsen vrezen dat het aantal nog verder oploopt. Amerikaanse president Obama sprak afgelopen nacht met zijn Europese collega's over de situatie in Libië. Daarbij is ook afgesproken nauw samen te werken bij evacuatie van de buitenlanders. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Verschillende media berichten over de moeilijkheden bij het evacueren. Zo liep er een Ierse actie afgelopen woensdag op niets uit. Het toestel staat nu op Malta, gaat het vandaag opnieuw proberen, schrijft de. De Washington Post meldt dat gisteren een tweede vliegtuig met Chinese burgers vanuit Libië naar Peking is vertrokken. Er zouden 227 mensen aan boord hebben gezeten. In totaal zijn er al zo'n 12.000 Chinezen geëvacueerd. Er is trouwens ook steun voor de Libische leider Gaddafi. De Venezolaanse president Hugo Chavez heeft getwitterd. Lang leven Libië, lang leven de onafhankelijkheid van Libië. Ja, ja. Nou, er is ook nog ander nieuws. Universiteiten willen de studiebeurs afschaffen. Dat schrijft Trouw. Studenten moeten het studiegeld voortaan lenen... als het aan de vereniging van universiteiten ligt. Daarnaast willen ze aan de helft van de studenten... meer collegegeld gaan vragen. Blijkt uit documenten waar Trouw de hand op heeft weten te leggen. De vereniging wil de plannen snel doorvoeren... om zo de bezuinigingen van de regering op te kunnen vangen. En het wordt vandaag een spannende dag... voor de twitterende politiechef Gerda Dijksman. Vandaag beslist de korpsbeheerder van het korps Zuidwest-Drenthe... of ze mag blijven of niet. De kans dat... Dijkman Uitglijden zonder gevolgen blijven. Glijders lijkt gering, schrijft het dagblad van het Noorden. Zo dadelijk, nationaal van 8 uur, schakelen we even met Amerika. Vanwege dat telefoontje van Obama met Europese landen over Libië. En we gaan weer live naar Libië naar onze verslaggever. De stemming van Nederland.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 Loop geen onnodig risico, lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. In de ideale wereld rij je een station wagon met maar 20% bijtelling... maar is die auto wel schitterend vormgegeven? Heeft je auto een groen A-label, maar wel ruimte genoeg voor een gezin met bagage? En rijdt die station wagon 1 op 23,3, maar heeft hij wel 163 pk? Welkom in de ideale wereld.